5 uur. De Radio 1 Sportschool. Dusara Carrasso en Tom van Heck. Finland lijkt nu al de Europese eenheid rond het reddingsfonds te doorbreken. En de laatste 30 kilometer zijn ingegaan. De tweede toeretappe richting Tournai. Eerst krijgt u het NOS nieuws van Lies Lieselot Thomassen.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 Het Strafhof wil in Den Haag berichten wegens misdaden tegen de menselijkheid bij het neerslaan van protesten in Libië. Libië wil hem zelf vervolgen. Het Strafhof heeft excuus aangeboden aan de libische regering voor de moeilijkheden die de missie heeft veroorzaakt. De vier keren naar verluid vanavond nog met een Italiaans vliegtuig terug naar Europa.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 In het volwassenenonderwijs onderwijs hoeven ze om een diploma te krijgen... alleen de vakken over te doen die ze niet hebben gehaald. Dit jaar zijn de exameneisen voor VMBO, HAVO en VBO aangescherpt. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld... tenminste een 5,5 hebben gehaald. De kantoortoren van Rijkswaterstaat langs de A12 is stabiel. Vorige week werd de toren ontruimd nadat het personeel trillingen had gevoeld. Dit weekend zijn er metingen verricht, zegt de Rijksgebouwendienst. Er zijn sinds de metingen gestart zijn, dat is vrijdagochtend, geen nieuwe trillingen geconstateerd. En ook waterstanden in de omgeving laten geen gekke beelden zien. Dus uit de, uit de metingen blijkt dat wij een, een, een stabiele situatie hebben. De Rijksgebouwendienst heeft nog geen idee wat de oorzaak is van de trillingen. De kantoortoren waar 1500 mensen werken is sinds donderdag gesloten. Vandaag wordt besloten of dat zo blijft. Vier leden van de bende van mensenhandelaar Saban Baran moeten samen 3 miljoen euro betalen aan de staat, heeft de rechter in Almelo bepaald. Het bedrag is gebaseerd op het geschatte inkomen... dat de bendeleden verwierven met vrouwenhandel en uitbuiting van vrouwen. De vorderingen zijn een vervolg op eerdere strafzaken... waarin ze alle vier een gevangenisstraf kregen. Saban Baran zat in Nederland een celstraf uit van 7,5 jaar... voor vrouwenhandel en het leiden van een criminele organisatie. In september 2010 vluchtte hij naar Turkije... toen hij verlof had gekregen om zijn pasgeboren kind te bezoeken. Hij is daar opgepakt voor afpersing en witwaspraktijken... maar is op borgtocht vrij... Turkije levert hem niet aan Nederland uit. Alle werkzaamheden aan het centrum van het Vlaamse dorp Steenkerken... liggen met het oog op de Olympische Spelen voorlopig stil. Onder het dorp loopt de glasvezelkabel... waarover de beelden van de Olympische Spelen in Londen naar Europa worden gestuurd. Mocht er met de kabel iets gebeuren... dan bestaat de kans dat de Spelen in heel Europa worden verstoord. Op dit moment wordt het plein in het dorp vernieuwd... en daardoor lag de kabel gedeeltelijk bloot. De verantwoordelijke Belgische kabelmaatschappij was bang dat het glasvezel zou worden geraakt door een graafmachine. De burgemeester van Steenkerken wilde inwoners laten beslissen of de dorpskerkvernieuwing moet worden uitgesteld of niet. Wij zouden kunnen referendum houden hier bij de inwoners en vragen: moeten wij nu verder doen met de Dutchkindvernieuwing of moeten wij wachten tot na afloop van de Olympische Spelen? Maar ik denk dat uh, zowel het stadsbestuur als de inwoners van Steenkerken zich bewust zijn van het belang dat Steenkerken heeft. En dat wij dus uh, de beelden van de Olympische Spelen aan de rest van Europa zeker niet willen ontzeggen. De Spelen beginnen over 25 dagen, maar voor de zekerheid zijn alle werkzaamheden nu al stilgelegd. Maria Sharapova is uitgeschakeld op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld verloor in de vierde ronde in twee sets... van de Duitse Sabine Lisicki. Setstanden waren 6-4 en 6-3. Sharapova speelde drie keer eerder tegen Lisicki. In die ontmoetingen trok de Russin wel aan het langste eind.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. 21 files goed voor bijna 70 kilometer. Nou in het zuiden valt de druk natuurlijk wel mee vanwege de vakantie. De meeste files staan in de regio Rotterdam. opvallende op de A12 Utrecht naar Arnhem. Daar staat tussen Knoop het Maandenbroek en Afwit Oosterbeek... 8 kilometer door een ongeluk. Bij de Afwit Oosterbeek is de linkerreis ook dicht. En het is vrijdag op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Spijker en Knoop het Vaanplein ook 8 kilometer. Zometeen verder met de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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van het Hek en Lucella Carasso. De tour. Zeven minuten over vijf. U bent weer terug bij de Radio 1 Sportzomer En denkt u, die wil ik ook nog op een andere manier volgen? Kan natuurlijk via radio1.nl. U krijgt de radio met beelden, ook met beelden van de Tour daarbij. En straks horen we wat u allemaal op de lever hebt vandaag... en kwijt wilde aan dokter Tom van het Hek. <middels> Het peloton maakt zoals verwacht langzaam maar zeker jacht op de drie koplopers. Gio Lippens en Joris van den Berg. Gio, hoeveel seconden voorsprong hebben ze nog? Twee mannen zijn inmiddels al teruggepakt door het peloton. Eén man heeft nog 52 seconden voorsprong. Die ene man is Anthony Roet. De twee die teruggepakt zijn zijn Christophe Kern en Mikael Morkov. Zij zitten in de buik van het peloton. Het nerveuze peloton dat zojuist brak. Maar niet op de manier zoals we dat gewoonlijk zien. Niet van voren naar achter ergens in het midden een breuk. Nee, midden dwars door het peloton een breuk. Omdat er een middenberm was. En je zag de nervositeit van renners. Die probeerden nog even over die middenberm heen te wippen. Om in het grootste deel van het peloton terecht te komen... Nee, niemand wil nu uh, de aansluiting verliezen. Nu is het gewoon oplester geblazen. Zeker ook voor de man in het geel. Die in het midden van het peloton rijdt. Vlakbij een kluitje Rabobankrenners. Want die zien we daar in het oranje voorrijden. Cancelara, daar in het geel vlak achter. En dan is het peloton. Heeft eigenlijk twee commando-posten. Aan de linkerkant van de weg zie je een groepje rijden. Daar zit zelfs een man van uh, Katusha zit daar op kop te rijden. Dat is ongetwijfeld voor Oscar Freire. En aan de rechterkant rijdt een ander blok. Allemaal een achtervolging op één man. Wat een dappere vent. Wat een schitterende vent, wat een prachtrenner. Hij zit als de ware flyer op zijn fiets... omgeven door een soort armada aan motoren... en vooral die twee rode auto's van de Tour die zo herkenbaar zijn. En daar rijdt hij tussen in de tijdrijdershouding. De moedigste man van deze dag die duidelijk gewacht heeft op dit moment... totdat hij zich kon ontdoen van kern en met name van Morkov. Het is net of hij eindelijk zijn vijfde versnelling heeft gevonden. Hij is nu veel harder geweest. Gaan rijden dan die in de pakweg 90 kilometer ervoor met die twee anderen deed. Hij is gaan versnellen. Anthony Roux, renner in het wit van François de Jeu. Een ploeg van vrijbuiters en van een wat merkwaardige sprinter. Goed iets, die gaan we misschien zo meteen zien. Want hij heeft een kleine minuut nog steeds op het peloton. Dat in de verte opdoemt. Terwijl Roux zich een weg baant op een brede snelweg. Met auto's voor hem, achter hem. En allerlei toejuichingen die hem zeer toekomen. Anthony Roux, absoluut de man van deze etappe. En wij gaan naar Wimbledon, de dag der achtste finales. Het zijn er een hele hoop, hè, Marcella, met een hele hoop uitslagen. Ja, 16 prachtige partijen uit de vierde rondes. Alle vierde rondes bij de mannen en de vrouwen. En we hebben er al een aantal op zitten. En uh, ja, dat betekent eigenlijk slecht nieuws voor de Belgen. Want uh, zojuist zagen we Xavier Malice uh, verliezen van Roger Federer... terwijl die 2-0 voor stond in de vierde set. Maar uh, ja, op een gegeven moment toch een paar makkelijke ballen miste. En dat was het moment dat uh, Federer... Uh, het initiatief overnam en uiteindelijk die vierde set... vrij gemakkelijk met 6-3 naar zich toetrok. Wel benieuwd wat hij straks allemaal vertelt in de persconferentie. Want ja, wat was er nou precies aan de hand met hem in de eerste set? Hij ging van de baan, kreeg een blessurebehandeling, liep niet goed. Um, sowieso had hij wat problemen als hij ver naar de voorhandhoek uh, moest uh, lopen. Dus ik ben benieuwd uh, wat dit voor consequenties heeft... voor het verloop van het toernooi. Voorlopig is hij door in uh, vier sets. Uh, maar een andere Belgische, Kim Kleisters, voor wie dit het allerlaatste... Wimbledon-toernooi is, ja, dat was eigenlijk een dramatische dag. Want uh, ze haalde slechts uh, twee games tegen haar Duitse tegenstandster... Angelique Kerber. En ja, ik denk dat ze zich toch wel een mooier afscheid... Uh, op Wimbledon had voorgesteld. Maar het is niet anders. Kerber, linkshandige speelster die nu in de kwartfinale speelt... tegen haar landgenote Sabine Lisicki, die dus eerder vandaag Maria Sharapova uitschakelde. Dus wat dat betreft uh, wel wat uh, interessante ontwikkelingen hier op Wimbledon. En uh, we gaan... Uh, nog lang niet stoppen. Uren gaan we nog door. Murray staat op de baan. Uh, we krijgen nog Djokovic, we krijgen nog Azarenka. Maar dat hoort u allemaal veel later. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De eurotop is nog maar net voorbij. Of de eensgezindheid die de Europese leiders vrijdag lieten zien... vertoont alweer barsjes. Spelbreker is op dit moment Finland. Joris van Poppel, onze correspondent in Brussel. Joris, kan jij ons uitleggen uh, waar Finland moeilijk over doet? In ieder geval in de, in de ogen van de andere Europese landen. Ja, het is heel eenvoudig. Het gaat over de staatsobligaties. Zeg maar leningen die landen uitschrijven. Daarvan hadden ze afgelopen vrijdag... was er overeenstemming dat dat Europese noodfonds... dat dat die staatsobligaties ook kan gaan opkomen. Dat is een manier om, om landen te helpen. Je weet, die, die, die rentes die Italië en Spanje moeten betalen tegenwoordig... die zijn nogal hoog, 6, 7 procent. Nou ja, de, dit zou een nieuw middel zijn. Uh, dat noodfonds uh, kan dan die obligaties opkopen. Nou, het leek iedereen het over eens te zijn... Uh, maar de Finse regering heeft... Uh, aan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 Voor het opkopen van die staatsobligaties kan Finland dan, dan alleen tegenhouden in zijn eentje. Ja, in principe wel, want het is, er is unanimiteit voor nodig, zoals dat dan heet. Dus ieder land dat bijdraagt aan dat noodfonds moet, uh, moet ermee instemmen. Behalve in geval van nood, maar bij het opkopen van staatsobligaties. Dat is een, een politiek uh, besluit, wat op langere termijn genomen wordt. Dat zal nooit tot een acute noodsituatie uh, leiden, lijkt het. Dus dan heb je unanimiteit. Dus als Finland dan uh, nee zegt, dan is het ook nee. En dan kan dit instrument niet gebruikt worden. En dat is, ja, Spanje en Italië zullen we dat dan niet kunnen waarderen natuurlijk en andere landen waarbij de rente is van, van andere landen waar de rentes snel stijgen die hoopten op deze manier uh, nou ja, toch de, lent, de rente wat te kunnen drukken. Maar goed, zover is het dus allemaal nog niet. Want het is de Finse regering die dit nu in het eigen parlement heeft gezegd. Maar als er een aanvraag is, moeten ze dat. Moeten uh, ja, ze stok, moeten ze ook Moeten ze goed op Finland letten. Precies, die stok moeten ze weer boven, boven halen. En ja, misschien dat er dan ook wel, het is Europa... Hè, misschien dat er dan toch nog wel een, een compromis te vinden is... dat er toch, nou ja, wat, wat, wat, wat, toch nog wat te masseren is uh, in Helsinki. Maar dat is nog onduidelijk. Ja, en dit is toch ook een punt wat bij Rutte vrij uh, gevoelig ligt... Uh, ja, zeker. Nederland uh, is absoluut ook geen fan van dit uh, instrument. Het uh, is nooit het favoriete instrument geweest van Nederland. Zij zijn Rutte afgelopen vrijdag al op de top. Hij zei ook al dat de kans is klein dat het daadwerkelijk zal worden gebruikt. Want het is allemaal heel uh, kostbaar. En bovendien, we zullen dit geval per geval uh, bekijken. Dus als Spanje met een, uh, met een aanvraag komt, dan ga je dat, dat op dat moment heel kritisch, uh, heel kritisch bekijken. Dus Nederland zit op dezelfde lijn als Finland. Alleen Finland uh, spreekt het nu iets duidelijker uit dan, uh, dan Nederland. Goed, de stellingen worden alvast betrokken voor het geval dat. Joris van Poppel hoort <tiedt> u. En wij vragen natuurlijk aan Joris en Gio of de eenzame fietser nog stand houdt, Gio de Grootsom er ooit een heel mooi liedje over. Nou, die eenzame fietser die heeft nog steeds 15 seconden op het peloton... met nog 19 kilometer te rijden. Anthony Roux doet wat hij kan. Het ziet er echt prachtig uit. Joris heeft groot gelijk. Wat een prachtige renner is het toch. Mooi plat over dat stuur heen. Hij pakt het stuur ook niet vast... omdat hij natuurlijk die last heeft van die pols. Nou, die valpartij van gisteren. Maar uh, hij blijft voorlopig nog even voor de jagende meute... met nog 18,8 kilometer. En dan uh, kijk ik naar achter. En dan zie je daar toch dat hele peloton dat moet oppassen bij zo'n wegversmalling. Ze gaan een soort van, ja, rotonde wou ik zeggen, maar het is meer een middenberm moeten ze omheen rijden. En dan zie je toch dat dat hele zaakje weer naar binnen schuift en dat de renners moeten oppassen dat ze niet in het gedrang raken. Achteraan zien we Sanchez, Luis Leon Sanchez. De Spanjaard in de Nederlandse proef van Rabo, die gekwetst is na die val van gisteren. Hij zal de hele etappe aan de achterkant blijven. Daar hebben ze helemaal niks meer aan. Nee, Rancho zal het alleen moeten doen als het om de Rabo-proef gaat. Kittel gaat het voor Argos doen, die andere Nederlandse ploeg. Maar die heeft een hele trein bij zich. En ook Kenny van Hummel die zal het met een paar ploegmaats moeten doen. Onder andere met Chris Boekmans. Die wie weet misschien ook wel voor een stuntje kan zorgen. Op Belgisch grondgebied. Want we finishen in België. De laatste dag in België. Eén dag voordat we naar Spanje vertrekken. Oh, nou, Spanje? Frankrijk vertrekken. Gisteren Spanje, Europees kampioen. We vertrekken naar Frankrijk. Nee, het is nerveus in dit peloton. Kittel rijdt trouwens ook op een plek die uh, niet wil. Want die zit ook helemaal achteraan in dit peloton. Die moet straks naar voren gebracht gaan worden. 16 seconden nog voor die ene vluchter, Joris. En die vluchter heeft het iets makkelijker gekregen door die bocht die jij net omschreef, Gio. Hij moest daar door een bocht met heel veel toeschouwers. Was toen even van die vreselijke snelweg af, want dat is een omstandigheid die in zijn nadeel werkt met die wind in je eentje op zo'n snelweg. En nu is hij op een wat meer beschutte provinciale weg beland, waar ook weer heel veel mensen staan. Franstalig België. Echt, men houdt hier van de Tour. Al zitten we natuurlijk niet ver van Brussel. Het ligt een stukje naar het noorden. De Tour trekt vandaag eigenlijk onder Brussel door. En nog altijd die Fransman van 25 jaar. Van Franses de Jeu aan de leiding. Anthony Roux, goede rittenkaper. Kan één dagskoersen winnen. Sterk en goed zijn aanval getuind vandaag. Hij pakt in elk geval publiciteit voor zijn ploeg. De ploeg die gisteren als enige Franse ploeg niet betrokken was... in de eerste koproep van de Tour. Maar dat wordt vandaag rechtgezet door... De een jonge Fransman in het witte tenue. Die nog altijd stand houdt. Maar achter hem doen we die hongerige wolf op. Roe staat op het punt om ingelopen te worden. We gaan het hebben over de klaaglijn. Want vanmiddag hadden we weer alle tijd. Voor een klein gesprekje, klachten, ideeën. In deze mooie sportzomer. U heeft grote getallen gebeld. Lekker blijven doen. Maar eerst nu het resultaat van vandaag. In het gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag Tom, het heet horen. Ja, zit je in de trein? Ik wilde even, uh, even terug... Oh, nou val je weg. Dat is jammer. De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Rulia Haag uit Enschede. Ja. Ik wilde graag uh, reageren op de eerste avondetappe. Ja. Waarin Mart Smeets, uh, die ontzettend veel verstand heeft van wielrennen, maar ja. zich toch... Beetje afzijdig moet houden van andere dingen. Want, wat gebeurde er? Hij verwaarde Abraham Kuiper, onze staatsman-theoloog. Ja. Met Pierre Kuiper, de architect. Ja, goedemiddag van de hoeven Delft. Ja, goedemiddag. Mijn opmerking of op vraag is in het algemeen. Ja. Toen het kabinet Rutte aantrad. Ja. Heeft hij gezegd dat hij de Eerste Kamer terug wil brengen naar 50. En de Tweede Kamer naar 100. Ja, dat was een ideetje toen, hè? Daar ja. hoor je niks meer over. Nee. Zit er en dat is een belangrijke bezuiniging. Tom Zek, goedemiddag. Ja, goedemiddag ben ik in de uitzending. Ja, hoor. Ik heb een grote klacht deze keer voor mevrouw Angela Merkel. Want... Het gaat om het volgende. Dat dus zij afwezig was tijdens de finale van de EK. Ja. ...is onaanvaardbaar. Tom van Trek, goedemiddag. Dag Tom, met Frank. Hey Frank, goedemiddag. Dag Tom, ik wil even klagen over mijn buurman. Wat is het nou weer? Dat is een Spanjaard. Ja. Verschrikkelijk gisteren met de 1 en 2-0 riep hij continu matador door. <laughs> en met de 3 en 4-0 Toria door. Toen ben ik er naartoe gegaan, toen heb ik hem een klap tegen zijn knijter gegeven. Ik zeg, dit is er eentje van de Stuka door. Dankjewel, Frank. Olle. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, met Ina. Goedemiddag. Ik, uh, ja, mijn klacht heeft niets met sport te maken, ja. maar met muziek. Dat liedje over Simone, ja. ik word er helemaal gek van. Ja, ik word er ook niet zo de heel gek van. De uitspraak. Ge... Ja, Simone. Ik blauw en geel en groen. En groen, ja, vooral ook groen, hè? Wel groenberg. groen ja. en geel blijven. Kan ik op de grote hoop? In de middag met Ja, je was net toe aan je klachten, en toen uh, viel je weg. Ja, het ging over de analisten, dat ja. uh, elkaar allemaal napraten na de winst van Italië in de halve finale. Ja. Spanje er ineens uh, niets meer van kon. Nee. En die Italianen die finale wel even zouden gaan ja. winnen. ja. Maar dan loop ik twee mensen in heel Nederland die nog durven te zeggen dat Spanje zou winnen. Ja. Namelijk Ronald de Boer en René van der Gijp. En al de anderen praten elkaar na. En ja. misschien dat ze wat kunnen proberen om weer eens wat origineler te zijn. In plaats van elkaar allemaal na te praten. Is hij al ingelopen? Gio, dat is de grote vraag. Dat geklaag is prima, maar we willen weten of hij is ingelopen. Ja, wij klagen niet, hoor. Minimaal is het gaatje. Het is nog een meter of veertig en dan uh, wordt hij ingelopen, Anthony Roux. En dan heeft hij uh, toch de beloning waarschijnlijk gekregen voor zijn werk. Want dan zal hij zeker tot strijdlustigste rennen van deze etappe worden uitgeroepen. Ik praat wat langzamer, want nu gaan ze hem inlopen, het peloton. Hij laat zich een beetje midden door afzakken. Dat is niet helemaal handig. We zien de mannen van BMC daar uh, aan de leiding rijden, maar dat gaat helemaal niet goed daar. Want je ziet daar een van die renners, die zie je daar uh, heel hard shit roepen. George Inkepi was dat. Ja, die zal uh, denken, waar uh, zijn uh, mijn mannen die eventueel in de sprint iets kunnen gaan doen? Uh, waar is Quinziato bijvoorbeeld? Misschien is dat wel de man die ze daar willen gaan uh, spelen. Maar uh, voorlopig dus uh, is er organisatie aan kop van dat peloton en is de vraag, kan Marcel Kittel op tijd naar voren gebracht worden? Want we zien daar wel Matthew Goss uh, behoorlijk goed vooraan zitten in het spoor van zijn treintje. Maar Kittel, die die hing zojuist aan de achterkant van het uh, peloton. En die vroeg inderdaad of die opgehaald kon worden. Nou, ik zie wel een aantal mannen van Argos daar uh, redelijk vooraan uh, meedraaien. Maar uh, ze moeten toch echt die sprinter meenemen. Want anders heeft het heel weinig zin. Verder veel mannen, veel kleuren. We zien ook uh, dat uh, Sagan daar uh, naar voren gebracht is door Liquigas. We zagen dat uh, Cavendish toch nog dit het Sky treintje. Jawel, ze hebben toch nog een treintje naar voren gebracht is. En nu kijk ik op het rug nummer 11. Hé, hey, wat doet die daar aan de achterkant van het peloton? Frank Slek zal zich niet in het gewoel willen mengen. En daar kijk ik en zie ik een compleet Argos-treintje aan de verkeerde kant van het peloton zitten. Zij zitten aan de achterkant. Gaat niet goed met Marcel Kittel. 13,1 kilometer nog te rijden. En hoe ziet de voorkant van het peloton er van voren uit, eh, Joris? Het ziet er voortvarend uit. En ook een beetje vervaarlijk. Het is inderdaad nog ver wat jij zegt. Een kleine 15 kilometer. En het gaat nu al bijna 60 per uur. Er wordt ongekend gejaagd voor op het peloton. En dat door al die verschillende ploegen. En misschien doen ze dat ook wel, omdat er dus de wetenschap is... dat Kittel helemaal achterin zit, in de problemen zit. Vanmorgen hoorde ik iemand van Astana gekscherend zeggen... tegen Ivan Spekembrink, de manager van de Argos ploeg van Kittel... Euh, acht uur champagne bij jullie. Met andere woorden, Kittel was een, toch wel een heel grote dark horse... voor deze etappe. Natuurlijk denk je aan Cavendish, natuurlijk denk je aan Gos. Maar Kittel werd naar voren geschoven. Ook al omdat de eerste massasprint in de ronde van Frankrijk meestal een gekke is, een onverwachte. Nog altijd enorme vaart in het peloton, nog ruim 12 kilometer. Bart Voskamp is onze vaste Tour-analyst, de oud -prof wielrenner. De ploeg van Kittel zit er dus niet goed bij nu in het peloton. He, ze gaan richting een massasprint. Kan je in 12 kilometer nog iets doen om toch in goede positie te ja, komen? Ja, als je goede benen hebt wel. Maar uh, kijk, we zien natuurlijk en horen natuurlijk niet alles. En uh, de, de verslaggevers kunnen ook niet alles zien. Maar hij kan natuurlijk pech hebben gehad. Maar we hebben hem net wel een beetje naar adem zien snakken. En dit is niet het moment dat je van achteren zit en straks nog even komt. Hm. Kijk, als je echt goed bent, dan kan het wel. Maar dat is niet, uh, je gaat daar niet uit luxe zitten. Dus ik, ik vrees er een beetje voor. En, en als je ploeg daar niet goed zit, he, wat, wat kan je als ploeg ploeg nog doen om die laatste 10, 12 kilometer naar, naar voren te komen? Ja, ze zullen ongetwijfeld... Uh, kijk, die sprinter moet natuurlijk zelf, uh, zelf naar voren fietsen. Die wordt wel uit de wind gehouden, maar op het moment dat hij gewoon niet, niet harder kan... en hij moet harder als het peloton gerijden, zal hij zichzelf opblazen. Dus als hij daar überhaupt komt, geloof ik niet dat hij de goede benen nog heeft. Want uh, ik, ik, uh, ik vrees ervoor. Gio. Gio Lippens, dus we hebben het over Kittel, maar waar is die? Hij zou gekitteld moeten worden, want uh, hij gaat eraf. Hij heeft gewoon niet de benen. Hij uh, rijdt hier, uh, er is een gat met het peloton ontstaan. We zien John Huguet zien we voor hem rijden. Komt er nog een ploeggenoot die zich laat afzakken, maar het heeft allemaal geen zin. Want als je er hier niet meer bij zit, ja, je komt er nooit meer bij. Het gaat niet goed met Marcel Kittel. Hij is er dus af, terwijl het peloton voortraast met nog 11,2 kilometer te rijden. En ik zag zelfs Pieter Wening rechts op kop rijden. Nou, die hebben vertrouwen in Matthew Goss. Bart Voskamp... Um... Is dit weer het bewijs dat de Tour iets anders is dan de Ster ZLM Tour? Of wat dan ook, in de zin dat Kittel... want het, het, die rijdt in alle koersen ja, mee, eerste etappen. Het is sowieso natuurlijk een andere koers. De Tour is de Tour en daar gaat het op de scherpst van de snede. Zit iedereen bij elkaar en dat is een van de weinige wedstrijden... waar ze in die finale 65 rijden. Dat is anders in de ZLM Tour of, of, of een, een, een Vierdaagse van Duinkerk... of noem maar op welke koersen. Dus het is anders, maar uh, schrijf hem zeker niet af. Hij, hij heeft de kwaliteiten wel, maar je weet niet wat er is gebeurd gebeurt natuurlijk. Nee, je weet niet wat er is gebeurd. Maar het is toch een teken aan de wand. Het is de eerste etappe. Er zijn geen bijzonderheden gebeurd. En ja, hij moet gewoon lossen in de ik, slotfase. Uh, ik denk dat hij vandaag inderdaad echt niet goed is. Maar ja, als je nu al niet goed bent en de Tour is net begonnen. Ja, dan uh, ik denk Voorspelt ik dat hij. Hij niet veel goed. Nee, naja, hij zal vanavond niet zo lekker slapen. De echte verhalen moeten we nog horen. Maar het, het belooft weinig. Ge goed. Geen champagne in ieder geval om acht uur vanavond. Zoals <laughs> naja, of een heleboel om de, de zorg <laughs> een beetje weg te drinken. Zij, als je, voor de mensen die nu net inschakelen en denken: goh, wie heeft nou de beste kansen? Zo tien kilometer voor de finish. Als als ze op een massasprint uh, afgaan? Ja, ik, ik hou het toch bij Kevin uh, bij Dis. Kijk, in het verleden zag je bij andere tours zag je natuurlijk dat de hele ploeg al vrij vroeg op kop reed... omdat ze genoeg mensen hadden die alleen voor hem re, uh, reden. Nu rijdt Wiggins mee, dus ze hebben eigenlijk maar drie, vier man... die straks de sprint zou moeten trekken. Dus die zullen wat langer wachten. Maar dat doen ze goed. Ze zitten wel van voren, uh, hebben we al gezien en gehoord. Dus uh, daar, heb, daar zet ik mijn, mijn geld toch wel op. Want het parcours, is dat nog voor een van de renners in, in, in het voordeel vandaag? Nee, dit is zoals we zoals we gehoord hebben, gewoon een, een klassieke sprint. Dus uh, ja. wat zeiden ze? We gaan met gestrekte draf richting tournai, had een van de. Ja, Heel dat is natuurlijk ook een mooie, mooie wieleruitspraak. Maar dat, dat is inderdaad zo. We, we zien gewoon alle ploegen daar van voren zitten. De, is het niet voor de mensrenners? is het wel voor de sprinters. Is het, iedereen doet gewoon mee van voren. En het zijn hele brede banen. Dus het peloton gaat van links naar rechts en het is te zoeken naar gaatjes. Um, en er zijn een heleboel treintjes te zien. En er zijn er ook altijd nog mannen die kiezen alleen een wiel. Hè? Die, die zoeken hun eigen weg zo'n beetje. Hè? Die, wat, ja. is dat, wat zijn dat voor mannen dan? Nou ja, als je niet een hele, een hele ploeg om je heen hebt... dan, dan lijkt het me verstandig om in de buurt van Cavendish te gaan zitten. Want uh, ja, die wint toch wel meestal een rit. Dus dan zit je in ieder geval dichtbij. Dus als je alleen bent, is het gewoon verstandig om een, een, een ploeg uit te zoeken... en gewoon da je daarop op vast te pinnen. En niet uh, continu van links naar rechts te sturen weer in het andere treintje. Kost je energie. Dus ik zou gewoon uh, het, het wiel van Cavendish zoeken. Maar vergeet niet, dat doen er meer. Dus dan moet je ook wel een beetje Ook, ook daar is het dringen, dringen en doen. Want ze zitten allemaal met die treintjes te kijken wat ze kunnen, Gio Lippens en Joris van den Berg, nog zo'n 8 kilometer te gaan. 8 kilometer nog en de een na. de ander gaat eraf. Kittel er dus af. Tony Martin, de gekwetste Tony Martin eraf. Luis Leon Sanchez ook gekwetst, ook eraf. En dat betekent dat er doorgereden wordt aan kop van het peloton. Nu kittel eraf is, is wel interessant wat er gebeurt bij Argo Shimano. Want ze hadden zo'n mooi treintje met Albert Timmer, Roy Curvers, Koen de Kort. En met Tom Velers. Nou ja, dan moet Tom Velers maar die sprint af gaan maken. Terwijl ik nu kijk naar het oranje, ja de oranje helm, de oranje kleding van Martin Chalingi. Met Mark Rancho in het wiel. Eén mannetje dus voor Mark Renshaw, Daarnaast ook nog eens een keer het paars-blauw van Lampre. Die gaan voor Pitaki. De sprinters melden zich aan het front. 7,8 kilometer nog te rijden. Jongens, hoe lastig is het? Het is heel lastig. Het is een lange, brede weg... ...waaraan geen einde lijkt te komen met af en toe een gevaarlijke middenberm. Nu weer één. Ze schieten naar rechts met vooraan nog altijd Lampre en ook BMC. En ik denk dat die ploeg, de ploeg van Evans... ...een ploeg echt zonder sprinter aan boord, hier gewoon bezig is om de koers... Nu al, en de Tour bedoel ik dus, loeihard te maken. Ten eerste je kopman veilig houden en ten tweede het de concurrentie zo lastig mogelijk maken. En dat gebeurt dus eigenlijk al op de derde dag van de ronde van Frankrijk. BMC laat zien dat het de ploeg is met de regie in handen. Nog altijd voorin met Lampre in dat paars, dat azuur. Met die grote pataki erin, die oude sprinter met de stoppelbaard. En Argos zit er ook, nadrukkelijk. Plan B wordt uitgevoerd en plan B heet Tom Velers. Maart Voskamp, uh, Petaki, dat zo'n naam die je nooit mag vergeten. Hij wordt wel ouder en ouder. Kan die nog echt meedoen in dit soort sprints of moet die nou, toch een hij toch Nou, hij komt op snelheid een beetje tekort. Maar die man heeft zoveel ervaring. Uh, die weet precies, uh, precies waar hij moet zitten. En uh, die heeft natuurlijk uh, Hondo nog uh, om hem heen zitten. Die, die hem altijd mooi voorbereidt. Ik vind het een heel mooi duo. Het zijn echt twee van, van die hele sterke renners. Die stralen ook heel veel kracht uit. En je volgt ze toch altijd een beetje in de sprint. En hij begint zeker ook goed. Dus dat is ook een man om een beetje in de gaten te houden. En wat Joris van der Berg net zegt, BMC zit daar vooraan. zonder dat ze een echte sprinter of kans hebben. Willen de koers nu al hard maken? Of willen vooral geen risico met hun kopman nou, nemen? Nou, vooral, vooral geen risico. Want de koers hard maken heeft niet zoveel zin. want de rest die volgt gewoon in het wiel. Uh, dus het is vooral je kopman gewoon veilig stellen. Zorgen dat hij niet in het gedrang komt. Zorgen dat hij geen tijd verliest. Zorgen dat hij niet valt. En dat doen, uh, do, doen al die andere ploegen natuurlijk ook met hun uh, klassemensrenners. Uh, en de, dat geeft deze chaotische situatie. Ja, je had het net over degenen die niet met hun ploeg optrekken. in die laatste fase. Die... Kiezen dan als ze slim zijn, zei het wiel van uh, Cavendish. Maar maakt het dan nog uit? Na 1, 2 en 3 denk ik, is het toch niet erg of je vierde of, of dertigste wordt? Of ziet een wielrenner dat nou, anders? Nou, ik, denk, ik denk als Van Hummel hier uh, derde of vierde wordt... dat hij uh, er heel blij mee is en dan ook wel terecht natuurlijk. Want dit is sprinten op het hoogste niveau. En als je bij de eerste vijf sprint, dan, uh, ja, dan hoor je bij de topsprinters. Ja, tot vijf, maar daarna is, is het ja, minder daarnaast van belang. Ja, daarna zie ik het een beetje als, als tussenhangers... Die, uh, die wel willen, maar niet kunnen. Ja, je kunt er wel meer mee verdienen, hebben we net ontdekt... dan de 91ste worden in drieënhalve week. Dus het blijft altijd uh, interessant. Ik zeg trouwens even voor de mensen... Die denk ik wil het nieuws horen van alle zes. Stellen we iets uit natuurlijk in verband met die finish van de Tour. Die nu zo'n beetje aanstaande is. En misschien gaan we zo wel weer een beetje kijken in de Tour. Het waaiert van links naar rechts over de brede wegen. Gio Lippens. Ja, gelukkig zijn die wegen breed. Het wordt wel smaller straks hoor. Als ze binnen de laatste vijf kilometer zijn. Want we zijn vanmorgen nog een stukje over dat parcours gereden. En dan zie je dat wel. 5,2 kilometer nog. En dan rijden ze de straten binnen van de finishplaats van vandaag. En dan zie je nog steeds de mannen van BMC aan kop rijden. Marcus Boergaard die je daar op kop sleurt. Ook Cadel Evans die daar behoorlijk vooraan zit. En dan melden al die mannen die die sprint willen gaan beslechten. Die melden zich. Daar Sebastian Timmerman, onze collega, was zojuist even bij een verzorger van Argo Shimano. En die wees op zijn maag toen het ging over Marcel Kittel. Dat betekent dus dat hij gewoon fysieke problemen heeft, gezondheidsproblemen. 4,7 kilometer nog. We zijn inmiddels op het aankomstcircuit aangekomen, Joris. En het is weer open nu. Ze hebben even van de luw te kunnen genieten. Er stonden wat bomen langs de weg, die ook iets smaller was geworden. En nu is het weer breed. En de wind rukt aan alle kanten aan het peloton. Het stormt niet, maar het is lastig. En het zorgt ervoor dat het posit Kiezen enorm belangrijk is. En het gaat natuurlijk ook om de timing. Want zometeen is die laatste rechte lijn... en die breekt aan over 4 kilometer. Nou, over 3,6 kilometer dus. Die is 400 meter. En dat eist ook een specifieke vorm van sprinten. Een vorm van sprinten waarbij het vooral gaat om positie kiezen... en een enorme slotacceleratie. Ik bijna te denken met nog 4 kilometer te rijden. Die gekke Cadel Evans, de toerwinner van vorig jaar, gaat toch niet meesprinten? Want hij zit nog steeds op de eerste rijen van het peloton. Maar langzaam, langzaam, langzaam zie je hem de doorzakken. Terwijl Marcus Boekhaart daar nog steeds het tempo hard maakte. Ook een man van Lotto inmiddels erbij gekomen. En dan gaan we wat dat betreft beginnen aan de sprint wat voor het peloton. Want we kijken daar uh, naartoe. Ik zie ook nog TJ van Garder in het wiel zitten daar uh, van het uh, treintje van BMC. Inmiddels is Evans daar wel weg. Hoor. Het zijn Drie man van BMC die het tempo maken. De T.J. van Garderen is de derde. Daarachter Maarten Cialinghi met Mark Renshaw in het wiel. De twee mannen van Rabobank. Chris Boekmans doet niet meer mee, heb ik zojuist begrepen. Want die heeft lek gereden op 5 kilometer van de finish. Dat is de sprinter van Van Can die samen met Kenny van Hummel het zou moeten gaan afmaken. 3,2 kilometer nog tot de finish. De eerste scherpe bocht zijn ze goed door. En daarna zijn er nauwelijks nog hindernissen. Nou, de trein van Lotto is in stelling gebracht. Met daarnaast het treintje van uh, Argo Shimano. Ik moet toch een beetje lachen. Want dat is toch snel geschakeld hoor. in de gedachte. Als je je sprinter kwijt bent om dan voor plan B te gaan. Ik zag Roy curves daar op kop sleuren. Hij moet het gaan doen met Koen de Kort in zijn wiel. Met Tom Velers in zijn wiel. Dat zijn de mannen die het dan moeten gaan afmaken. En dan zou Tom Velers het hier moeten afmaken in de sprint. In het wiel van dat Argos treintje zien we ook nog de mannen van Petaki zitten. We zien er ook nog mannen van Sky. Natuurlijk voor Mark Kevin. De bolletjestrui rijdt daar gewoon nog vol mee. Die rijdt natuurlijk voor Haedo, want die rijdt voor Saxo Bank. En zo hebben al die ploegen hun eigen belangen. 2,2 kilometer nog tot de streep. Alweer een hindernis genomen. We kijken naar Robert Geesik, Bauke Maar die zitten als klasse ook nog redelijk vooraan daar in het peloton. Doen natuurlijk niet mee om die sprint. Maar zij willen niet het risico lopen dat ze achter een valpartij komen. Maar we zitten binnen de laatste drie kilometer. Dus het maakt allemaal niet meer zoveel uit. Het is nog steeds de trein van Lotto die tempo maakt. Maar tempo moet omhoog, heren. Want anders dan komen de anderen er voorbij. Onder andere Peter Sagan die daar nog steeds links zit. Peter Sagan in zijn groene trui. Hij wil natuurlijk ook mee gaan sprinten. Waar is Boazon Haan? Die misschien ook nog wel meegaat. Waar is Mark is? Ik heb hem nog niet gezien daar vooraan. Het is Lotto, Lotto, Lotto en dan Peter Sagan. We zitten in de laatste kilometer van deze etappe naar het Tourne. Het is nog steeds Lotto dat het tempo maakt. En daar komt uh, even kijken hoor. Mark is. waar zit Mark is? Want ik verwacht hem toch nog wel hier van voren. Gaan ze het afmaken hier voor André Grijpel. Dat is de trein van Lotto. Die van Argos die zakken langzaam terug. Die kunnen het niet bolwerken. Freire zit daarvoor ook nog wel bij. En dan uh, gaan we beginnen met de sprint. Gos komt van links. Gos wordt gebracht door het treintje van Orica Greenwich. En dan is het maar kijken wie daar de sprint gaat winnen. Kevin is nu in. In het wiel van Greipel. Kevin is in het wiel van Greipel. Dan Sagan. Dat is slim gedaan. We zijn bezig met de laatste honderden meters van deze sprint. En is het dan Greipel of Kevin is? Greipel of Kevin is die hier gaat winnen. Die twee die moeten het gaan uitvechten. Kost komt er niet meer aan de pas. Kevin is komt er overheen. 20 etappes heeft hij al gewonnen in de toe. Wordt het zijn 21ste? Wordt het zijn 21ste? Jawel! Het wordt de 21ste van Mark Kevin is. Geen ploeg voor de sprint. maar Hij maakt het af in zijn eentje. Voor André Greipel. Voor uh, Matthew Kos. Prachtig, Mark Cavendish. Al 20 etappenzegen stond aan deze Tour. En het doet het gewoon weer. En dat is opmerkelijk. Het is de eerste etappezege van Mark Cavendish. Buiten Frankrijk. Dit is de eerste van hem. Buiten dus de Franse grenzen. Want hij won al die 20 etappes hiervoor op Franse bodem. Mooi overwinningsgebaar van de wereldkampioen. Mark Cavendish wint de sprint. 4,5 kilo lichter geworden. Maar hij kan het nog steeds. Sprinten.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 De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn vrijgelaten. Ze werden vastgehouden door een militie nadat bij hen documenten waren gevonden die volgens Libië staatsgevaarlijk waren. De medewerkers waren in Libië om het proces voor te bereiden tegen een van de zonen van kolonel Gaddafi. Het strafhof wil hem in Den Haag berechten, Libië wil hem zelf vervolgen. Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het volwassenenonderwijs om alsnog een diploma te halen. Twee van de drie instellingen voor volwassenenonderwijs verwachten voor het nieuwe schooljaar meer inschrijvingen, melden ze aan de NOS. Door strengere eindexamen eisen zijn vooral in het VMBO meer leerlingen gezakt. In het volwassenenonderwijs hoeven ze alleen de vakken over te doen die ze niet hebben gehaald. En de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is de afgelopen maand met 2 procentpunten gedaald. Van 95 naar 93 procent. Zo blijkt uit de pensioenthermometer van consultancybedrijf Hewitt. Als de situatie niet verbetert, moeten veel fondsen volgend jaar de pensioenen tot wel 7 procent verlagen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. De komende dagen is het behoorlijk warm. Wel zitten we dicht bij een lage drukgebied, waardoor de kans op buien geleidelijk toeneemt. Het is nu droog, aan zee en op de westelijke wadden komt de meeste zon voor. Vanavond en vannacht neemt de bewolking in het westen wat toe. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13 en er is maar weinig wind. Morgen ligt er een zwak front tegen het westen van het land aan... en daardoor in het westen veel bewolking. Plaatselijk valt er ook wat lichte regen. In de rest van het land schijnt de zon af en toe en daar blijft het zo goed als droog. De temperatuur loopt morgen op naar 21 tot 24 graden. De wind waait morgen uit het zuiden en is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Woensdag wordt het nog wat warmer, 23 tot 26 graden. En het voelt dan broeierig aan. In het westen kunnen woensdagmiddag en avond forse onweersbuien ontstaan. Donderdag is het ook warm en broeierig. Dan overal kansen op stevige onweersbuien. Na donderdag minder warm, de kans op buien blijft groot. ANWB-verkeersinformatie met 29 files bij elkaar opgeteld, 86 kilometer. De meeste vertraging in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Daar valt de drukte wel mee vanwege de vakantie. Paar opvallende files op de A4 richting Den Haag... staat 2 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein. Op de a 12 richting naar Arnhem bij Oosterbeek, 3 kilometer dan ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle reizen ook weer open. Vrij druk op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Hoogvliet en knooppunt van...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Elf minuten over half zes. Het was al voorspeld. Deze tweede etappe van de Tour de France zou eindigen in een massasprint. Werd het ook met als sterkte, sterkste natuurlijk toch weer Mark Cavendish, Gio Lippens. Uh, maar zo eenvoudig als ik het zeg, ook al is het 21ste, was het niet, hè? Nee, zeker niet hoor. De afgelopen jaren kon je de klok erop gelijk zetten dat Mark Cavendish meerdere etappes ging winnen in de Tour. Maar dit jaar was er toch twijfel. Uh, ik zei het net al, hij is 4,5 kilo afgevallen. Alleen maar om straks in Londen op dat lastige parcours met die boxhill om daar uh, uiteindelijk uh, toch nog over dat bergje heen te komen die die meerdere keren moet passeren. En dan misschien wel in de sprint het moet kan, uh, moeten kunnen afmaken. Maar ja, 4,5 kilo ligt, dat betekent toch ook dat je power tekort komt. En dat zie je wel als je kijkt naar de erelijst van Cavendish dit jaar. Het is niet zoals andere jaren. Als we kijken naar bijvoorbeeld André Greipel. Die uh, heeft al uh, 13 overwinningen uh, dit jaar geboekt. Peter Sagan, 14 overwinningen. Mark Cavendish uh, 6 overwinningen. Waarbij één overwinning in een eindklassement. Dat was de Ster ZLM Tour uh, afgelopen week. Uh, of twee uh, weken geleden in uh, Nederland was dat. Daar uh, won die zonder een etappe te winnen. Hij had drie uh, overwinningen. Etappenoverwinningen wel in de Ronde van Italië. Dat was lekker scherp. En in de Tireno en kuurne Brussel, kuurne won die ook. Maar hier maakt hij het toch gewoon af. En dat ondanks al die treintjes. Ondanks het feit dat hij niet echt een sprintersploeg om zich heen verzameld heeft. Omdat zijn ploeg gaat voor Bradley Wiggins. Prachtig. Hij lacht ook zijn breedste glimlach op het podium. Mooi om te zien dat Mark Cavendish daar uiteindelijk heel erg blij mee is met die etappe. De tranen vloeien niet zoals vorig jaar of twee jaar geleden toen het even tegen zat in het begin van de Tour. Maar hij is er wel ongelooflijk blij mee, deze Mark Cavendish. Hij wint dus de eerste massasprint van deze Tour voor André Greipel, voor Matthew Gold. Dat zijn de eerste drie. Dan Tom Velers, jawel, plan B van Argo Shimano op de vierde plek. Dan Petaki, Sagan, Houtarovic, Haedo, Mark Renshaw en Tyler Ferrar. En dan kijk ik even wat verder naar beneden. En dan zie ik op de veertiende plek Kenny van Hummel staan. We hadden iets meer van hem verwacht, omdat hij in dat tussensprintje zich er ook wel mee bemoeide. Maar hij kwam er toch niet echt aan te pas. En uh, Sebastian Timmerman, die praat met hem. Dat was de eerste echte massasprint in de Tour. De vlakke massasprint, Kenny. Hoe ging het? Ja, hoe ging het? Ik kwam niet, uh, eigenlijk niet in positie om te kunnen sprinten. Ik zat heel lang goed. En ik uh, raakte echt in de laatste paar kilometer uh, Marco uh, Marcato kwijt. En, uh, ja, dat, dat is uh, jammer natuurlijk. Want die had ik eigenlijk nog nodig om weer terug in positie te komen... als, als ik positie kwijtraakte. En uh, ja, het is wel verloren kans eigenlijk. Hoe kwam dat dat je hem kwijtraakte? Ja, wel hectiek hè. Het is uh, heel makkelijk te verklaren. Maar... Heel veel jongens die waren aan het zoeken naar, uh, naar de juiste plaats. En ik zat nog eigenlijk nog bij Kevin is in de buurt, maar die had op een gegeven moment rechts vrij baan. Dus die ging met, uh, met ik weet niet meer wie nog aan. En uh, toen kwam uh, Hino, die kwam er eigenlijk tussen. Ja, toen uh, raakte ik die mannen kwijt, maar raakte ik de aansluiting kwijt. Dat is uh, shit. Maar, ja. Ik ben uh, goed in orde. En het is jammer dat ik het nog niet kan laten zien, maar... Uh, nou. Een dagje ertussen en dan uh, kunnen we weer uh, aan de gang. Op hoeveel kilometer speelde dit zich af? Ja, de laatste twee kilometer. Echt, wanneer het erom gaat. Dan moet je nog uh, iemand hebben om weer terug in positie te komen. Of uh, te blijven. En, uh, ik, de jongens hadden wel de intentie om het te, te doen natuurlijk. Maar het was heel hectisch en uh, jammer dat uh, we het net niet beheerst eigenlijk in de finale. Hoe voelde, voelde de benen verder aan? Ja, super. Ik had de tussensprint nog meegepakt. Gewoon meelopen als het ware. En uh, niet te veel de sprintvezels aantasten. Um, uh, om die in uh, de, de finale echt nog te gebruiken. Doe je die tussensprints voor de punten of doe je dat om te testen hoe de benen zijn? Allebei. Je weet nooit waartoe het loopt. Hè. Als ik hier drie keer win, zeg maar even wat, even heel brutaal. Dan, uh, dan kunnen die tussensprints wel van belang zijn. Dus uh, vandaar eigenlijk ik zit toch maar mee. Vandaag balen, morgen nieuwe kans. Ja, morgen is wel lastig. Dus ik uh, denk dat morgen, morgen weer uh, op komen. Denk het wel, ja. Dus uh, overmorgen weer. Ja. Overmorgen weer. Vandaag uh, net niet. Kenny van Hummel, uh, Bart Voskamp, onze tour-analist. Uh, maar Cavendish wel. Wat viel jou op aan zijn uh, zegen hier? Nou ja, dat, dat hij deze zegen echt, uh, echt aan zichzelf heeft te danken... en zijn koers in zicht. Uh, Kenny heeft het over het positiespel. Maar uh, Cavendish die, uh, die zit, die zit daar relatief ook alleen. En die pakt het wiel van Grijpel. Die trok vroeger de sprints voor hem aan uh, in hetzelfde shirtje. En nou, uh, nu doet hij het als tegenstander. Dus hij heeft er perfect van geprofiteerd. Tuurlijk wint hij niet met een lengte. Maar uh, in dit geweld, waar je, waar je eigenlijk continu renners van achter nog zag, zag terugkomen. omdat het brede wegen waren. Ja, knap om je te handhaven en, uh, en uh, precies het goede moment aan te gaan. Het gaat zo ontzettend hard aan het einde... dat er ook nog gewoon wat mensen... Uh, natuurlijk een paar dingen helemaal goed doen, die moeten gewoon los. Ze kunnen niet mee, hè? Laatste nee, die, die sneuvelen gewoon. Kijk, dat zijn, dat zijn, Je moet zien, dat zijn de renners die geblesseerd zijn. Die, die zitten de hele dag eigenlijk al niet echt met veel motivatie op de fiets. Dat is gewoon een dag van overleven. Nou, dan kun je echt niet motiveren om van te rijden. Dat betekent dat je ja, in, in, die, in die laatste 20, 30 van, van de groep zit te rijden... en bij elke bocht moet aanzetten. Elke keer als de wind op de kant komt bij de klos. Ja, en als ze op de laatste 30, 40 kilometer rijden... zijn dat de jongens die als eerste eraf wapperen en dan was het nog niet eens op de kant. Nou is er altijd eh, een beetje champagne bij het winnende team. Toch even naar die andere sprinters verplaatsen. Bijvoorbeeld Greipel, die droomt van dit, nou moet het een keer zo leuk zo Hoe frustrerend is het dan? Of zeg je, nou jongens, het eerste sprintje, het tweede, mijn kansen komen nog? Ja, kijk, Elke gemiste kans is er één. Maar ik denk in dit geval van Krijpel zat hij heel dichtbij. Kijk, uh, zijn ploeg maakte de finale. Hij had de meeste mensen over. Maar op het eind met drie. En als je dan nog uh, ja, anderhalve kilometer moet, twee kilometer. Ja, dan weet je gewoon dat die voorsten gaan stilvallen. En dan moet je zelf aangaan. En Kevin Disch die zat heel slim in het wiel. Die hoefde alleen te wachten tot op het moment dat Krijpel een beetje ging stilvallen. En die pakte hem op de streep. Ja, en Kittel ging eraf met buikpijn, maagklachten. Nog niet helemaal duidelijk waar dat door veroorzaakt is. Maar dat gaf wel weer ruimte aan. Aan, uh, zijn Nederlandse treintje, zoals we dat nu kennen? Ja, we zagen ook, we zagen ook direct, uh, kijk, er wordt onderling natuurlijk gecommuniceerd. Er waren een aantal renners, als Koen de Kort, die ging, uh, die ging wachten op Kittel. Maar al vrij snel duidelijk uh, aan zijn gezichten te zien dat die niet goed was. Nou, plan B uh, in werking. En Tom Velders is zelf ook een hele goede sprinter. Maar dit is wel echt heel knap. En, uh, Want hij is vierde, hè? Geworden. Ja, die is vierde ja. geworden. En, uh, nou ja, kijk, als je in dat rijtje staat, en uh, dan doe je gewoon mee bij de topsprinters. En we hadden het er net al over. Ja, de, ik vind de eerste vijf, vind ik echt allemaal topsprinters in dit geval. Alles wat er een beetje achterloopt, kun je ook met een beetje geluk afdwingen... of door brutaal te fietsen. Maar zo die eerste vijf moet je toch al echt een hele, hele goede sprintbeen hebben. We gaan het eh, zo direct weer verder hebben over de tour. Heel even tussendoor, want we hebben ook aan de lijn om tien over half zeven... Belgisch filmpje op internet. 15-jarig meisje, mishandeld schoolgenootje... zet het uit stoerigheid op internet, maar het keert zich helemaal tegen haar. Eh, er komen heel veel reacties op. Weekend zelfs uit het huis moeten vertrekken met haar ouders. Publieke afrekeling, mogelijk doordat het filmpje dus op internet is verschenen. En de vraag is hoe erg dat nou is, roept zo'n pest het niet over zichzelf af? Of is zo'n korte en heftige publieksreactie niet in al te stevige les... U mag reageren op de stelling. Ja, pesters op internet moeten hard worden aangepakt, zo luidt de stelling. Bel met het gratis nummer 0800 1121 of stem via de Radio 1-website radio1.nl. We spreken erover zo met Bamber Delver van de stichting De Kinderconsument. Vanaf nu is de lijn open, 0800-1121. En wij gaan weer even verbinding zoeken met Tournegio... waar het allemaal weer een beetje rustiger aan het uh, worden is natuurlijk. En de overzichten over alles ook weer een beetje terugkomen. Hè? Zeker, Kevin is kan inmiddels aan de champagne... hoewel dat zal vanavond in het hotel uh, wel gaan gebeuren. Ik kijk ook nog even naar uh, de schade uh, in het peloton. Toch altijd aardig een vlakke etappe. En dan uh, kijk je toch even naar de mannen die op achterstand uh, binnenkomen. Dan waren er 146 die in dezelfde tijd als Kevin is over de streep kwamen. Tenminste dezelfde tijd ook toebedeeld kregen. En daarachter, daar viel een gaatje van 20 seconden. Fino Koerov, gisteren al op ruim 3 minuten achterstand. Uh, hij komt nu op 20 seconden binnen Jelle van Endert trouwens ook. Is toch ook wel een naam waarmee je wat rekening uh, kan houden. En uh, Thomas Verclaire ook gewoon zomaar even 20 seconden aan de broek gekregen in die slotfase. Ja, dan vallen er wat uh, grotere gaten naar de mannen erachter. En krijgen we onder andere... Uh, die, uh, uh, Kittel, uh, Marcel Kittel krijgen we over de streep. 6 minuten, 33 seconden. Achter de winnaar dus. Dan eerst even naar het algemeen klassement. Fabian Cancellara natuurlijk aan de leiding. Voor Bradley Wiggins. 7 seconden is het verschil. 7 seconden ook met Chavanel. Die staan dus allebei dicht bij Cancellara. Dan van Garderen. Boas van Hagen, Menschhoff, Gilbert, Evans, Nibali, Hesjedaal. En op de 12e plek. Op 21 seconden van Cancellara. Bouke Mollema als de beste Nederlander. De groene trui om de Schouders van Peter Sagan. Ook daar staat Bouke Mollema als beste Nederlander geclasseerd. Dat zijn de klassementen. Maar ik zei het net al, hè. Kittel. 6 minuten 33 erachter. En dan valt dat hele plan van die Argo Shimano-ploeg in duigen. Dat hele plan om hier die eerste massasprint te gaan pakken. Voor Cavendish, voor Greipel, voor Gos. Het maakt er allemaal niet uit. Dan lukt het niet en dan wordt er ineens op plan B overgestapt. Sebastian Timmerman met Tom Velers. Op hoeveel kilometer krijg jij door? Het is uh, Tom Velens die het moet gaan doen vandaag. Pak weg. Wow. We hebben het bepaald. 50% eind of zo, denk ik. Uh, dat, we, dat we zeiden van. Uh, Marcel, voel je goed ja of nee? Uh, uh, ik durf het niet helemaal aan, omdat ik gevoel dat ik leegloop. Gevoel dat... De kracht een beetje wegvloeit en uh, ja, daarom gewoon van mij, uh, van mij gegaan. en uh, Gewoon hetzelfde plan aangehouden eigenlijk, waar we zaten, waar we, waar we gaan waar en we, waar we rijden. En uh, zo uh, uh, ja, toch goed uitgekomen eigenlijk. ja, ja je, zat er, je zat er aardig goed bij. Mm -hmm. Ja, ja. ja dat, dat, uh, dat, dat stemt tot tevredenheid. Is, is dat een soort van opluchting? vrede Dank Ja, maar but... <laughs> <laughs> <laughs> Felicitaties van Gretsch. Ja, ja, Is dat een hij, soort van opluchting? Hij, hij heeft goed gewerkt, Patrick. Dus uh, ja, ik vind het waardig om de jongens te bedanken voor het werk wat ze doen. En, uh, en uh, ja, toch alle hulp gehad naar, naar mij. Uh, Zo'n dag dan, uh, waar we eerst dachten dat het voor Marcel zou gaan. Uh, waar we ook natuurlijk keihard van rijden. Uh, maar dat het nu voor mij is, dat is dus wel ja, een trots gevoel. Het was vanmorgen al een beetje duidelijk hè? Dat, dat hij een beetje last had van zijn maag? Ja, vanmorgen was het al een beetje duidelijk inderdaad. En uh, ja, het toch gewoon geprobeerd in de etappe. En we uh, uh, ja, nou, nemen je daarvoor in modium en uh, dat je niet uh, leegloopt, zeg maar. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat voor mij. Is het uh, voor jou als tourdebutant een raar gevoel als je in één keer te horen krijgt, je rol verandert, je moet zelf gaan sprinten? Nee, nou ja. Ik had gehoopt dat, we, dat Marcel topfit was en dat we voor hem konden gaan. En dan denk ik zeker dat we hier kunnen, kunnen winnen. Uh, uh, maar het is wel, het geeft wel een goed gevoel dat ik, uh, dat ik ook mijn kans mag gaan. Ja. Hoe liep die laatste kilometer? Uh, hectisch, maar, uh, maar goed. Dank je, jongen. Eén voor één uh, druppelen ze binnen, Timmercurvers. curvers. Ja, één ja, voor een. <laughs> ja. nee, maar hoe, nee, hoe liep die, kilometer, die laatste kilometer? De laatste kilometer was heel hectisch eigenlijk. Uh, de kilometers daarvoor was het heel veel boksen. En uh, ja, ook de laatste kilometer was, uh, ja, was best wel een uh, gekke huis eigenlijk. En... Uh, ja, er werd een heel hoog tempo gereden door de jongens van, uh, van Cridech en van, uh, van Lotto. En uh, ja, daardoor is het vrij gestrekt. En uh, kunnen de mannen eigenlijk die, uh, die wel goed zitten, die, uh, ja, die, die kunnen dan makkelijker mee. En wat was jij? Ik ging denk ik als vijfde, zesde laatste kilometer in, denk ik. Toen kwamen er na die retonde. Uh, in die bocht naar links kwamen nog een paar zo, boksen. Renshaw en Ptaki, zulke mannen. En uiteindelijk uh, ja, toch mijn wiel kunnen vinden. En Apart om de Tour zo te moeten beginnen zeker? Uh, ja, een beetje wel. Ja, niet verwacht dat ik nog voor mezelf zo'n keer zou kunnen sprinten. Ja, nu kan het dus toch morgen misschien weer. Uh, morgen is het vrij lastig. Dus uh, ik weet niet of dat gaat lukken. Dan moet ik moet mijn benen van het leven gevonden hebben. Maar uh, we gaan het zien. Van plan A naar plan B gingen ze het onveld. Bart Voskamp, jij zei al oh, hoe knap dat was. We hebben de eerste echte massasprint gehad. De dag is helemaal verlopen zoals die gegaan is. Morgen lastig, zeggen ze allemaal. Is het morgen zoveel lastiger dan vandaag? Een beetje een nou, ander soort aankomst? Ja, ze rijden, ze rijden naar de kust toe. en uh, ja, Dat is toch wat meer geaccidenteerd. Nou ja, aan de kust kan het ook waaien. Dus op zich uh, wordt het wel spannend wat voor soort finale het gaat worden. Ja, en, de, en de mensen met de echt snelle benen die op het vlakke hart gaan... Ja, die komen dan misschien net iets te kort. En dan uh, zien we Petter Sagan misschien... Misschien wel weer, want die gaat ook nog goed een heuveltje over. Dus nog één uh, korte vraag. Morgen vooral kijken waar de wind van komt. Ja, je de, de weerberichten goed volgen. Maar uh, dat doen de ploegleiders wel. En vaak sturen ze ook wel wat mensen vooruit die, uh, die de, de finish gaan bekijken. En uh, kijken hoe de wind staat. En dan wordt uh, tegenwoordig met de technologie, uh, technologie via de oortjes van alles ingefluisterd. Wanneer ze moeten rijden, wanneer ze van voren moeten zitten. En dat uh, komt helemaal goed. En jij volgt de wind voor ons. Dankjewel. Tot morgen. Bart Voskamp. Het Media Overzicht. Spanjaarden willen bij politici de teamgeest van hun voetballers zien. Dat staat op de voorpagina van NRC Handelsblad. Aanleiding is een zeldzaam interview met de Spaanse premier Rajoy... naar aanleiding van de unieke prestatie van dit nationale voetbalteam. Het nationale elftal is een groep hele normale, verstandige... en evenwichtige mensen zijn aan de wedstrijd. Wij identificeren ons allemaal met hen. Op sportief gebied presteert Spanje al jaren boven gemiddeld. Politiek en economisch dreigt de onttakeling. De eurocrisis heeft ook een institutionele crisis blootgerecht of blootgelegd. De afgelopen decennia zijn politici zich met vrijwel elke sector van de samenleving gaan bemoeien en dat leidt tot een verlammende polarisatie. De krant geeft een mooi voorbeeld. Zelfs bij de finale WK voetbal werd politiek bedreven. Burgemeesters in Barcelona en Girona in Catalonië en in San Sebastian in Baskenland gaven geen toestemming om de wedstrijd te vertonen op grote schermen in de open lucht. Deze regionalistische burgemeesters zetten zich graag af tegen de centrale staat en willen hun stad niet vol Spaanse vlaggen zien. Hangen. De Amerikaanse president Obama wil zich in zijn volgende termijn... als hij wordt herkozen, bezighouden met de oorlog... die de afgelopen vier decennia alleen maar voor ellende heeft gezorgd. De oorlog tegen drugs. Dat meldt de Huffington Post. De Huffington Post waarschuwt Amerikaanse cannabisliefhebbers dat ze niet te vroeg moeten juichen. Er wordt niet verwacht dat Obama hash en wiet zal legaliseren. Dat kan hij waarschijnlijk niet eens, maar het is wel duidelijk... dat hij een ander beleid wil. Als senator vond Obama al dat de oorlog tegen drugs een mislukking is. Veel aandacht op het internet voor de problemen aan de oostkust van Amerika. Het gebied is getroffen door noodweer en dat gaat gepaard met een enorme hittegolf. Volgens de Washington Post zitten nog honderdduizenden huishoudens zonder elektriciteit na zwaar onweer. Het onweer werd aangewarkt door de hittegolf. Op foto's en video's is te zien dat talloze bomen zijn omgewaaid. Verwacht wordt dat in de loop van de week de rommel is opgeruimd en iedereen weer stroom heeft. De media hebben voorlopig nog niet genoeg van André Kuipers. Onze astronaut is op diverse foto's, het moet gezegd, op een slecht... Te zien, zichtbaar geradbraakt en doodziek, maar met die onverwoestbare glimlach op zijn gezicht. Dat wel. Maar de herstelperiode van een ruimtereis duurt volgens een deskundige in het parol ongeveer even lang als de tijd dat iemand in de ruimte doorbrengt. Voor André Kuipers betekent dat dus 193 dagen revalideren, rekent u even mee. Overigens komt hij op 20 juli terug naar Nederland. Volgend uur in de sportzomer tennis hopen we. De zeilen zijn uh, over het gras gegaan op Wimbledon. Want het regent daar. Wie weet, wordt dat straks weer hervat. We hebben nieuws vanuit Engeland. Want premier Cameron die wil graag een parlementair onderzoek naar het renteschandaal in de Britse bankwereld. En we spelen natuurlijk ook aan de lijn. Dat gaat allemaal over pesten en het internet. Dat allemaal zo rond de klok van tien over half zeven. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 Pand. Of iets heel anders. Tom, ik wilde even klagen over André Kuipers. Ja. Wel iedere dag tussen 2 en half drie. Tom van Zek, goedemiddag. 0800-1101. Zou André Kuipers de volgende keer mijn schoonmoeder mee willen nemen hm. naar boven? 0800-1101. Ja, 1101. Ik uh, ga ophangen, bedankt. Dank u wel. Daag. Ja.